...met het NOS-journaal. Bij een aardverschuiving in een illegale goudmijn in Congo zijn meer dan 100 mensen om het leven gekomen. De aardverschuiving was vrijdag al, maar is vandaag pas bevestigd. Hulpdiensten verwachten in de ingestorte mijn nog meer lichamen te vinden. De slachtoffers zouden vooral binnenlandse vluchtelingen zijn. Zij proberen goud te vinden in de hoop op een beter bestaan. Aardverschuivingen zoals deze komen vaker voor in Congo, meestal veroorzaakt door veel regen. Drie politici willen voorzitter van de Tweede Kamer worden. Naast de huidige voorzitter PVV en Martin Bosma hebben ook Tom van der Lee van GroenLinks-PVDA en Tom van Kampen van de VVD gesolliciteerd. Van der Lee was twee jaar geleden ook al kandidaat, maar toen werd Bosma verkozen. Tot morgenmiddag kunnen zich nog nieuwe kandidaten melden en dinsdag wordt dan de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer gekozen. Na twee dagen hebben actievoerders langs de A2 hun protest beëindigd. Ze zaten sinds vrijdag in bomen, omdat ze het niet eens zijn met de verbreding van de snelweg. Daarvoor moesten dit weekend onder meer bomen worden gekapt en dat ging nu niet door. Rijkswaterstaat zegt de bomen voorlopig niet te kappen, maar dat dat uiteindelijk wel gaat gebeuren. De A2 in Limburg was het hele weekend dicht en gaat morgen vroeg weer open. Een winactie van de politie Lelystad wordt misbruikt door oplichters. Deelnemers kunnen een reflecterende halsband winnen voor hun hond... maar een nepaccount beweert dat de winnaar zal bekend zijn... en vraagt mensen hun bankgegevens in te vullen. De politie roept mensen op dat vooral niet te doen. De politie zegt dat de halsbanden persoonlijk worden overhandigd. Voor het nep-account is nog niemand aangehouden. Het weer. Het komt snel af en in het oosten is het al rond het vriespunt. Vanavond neemt de bewolking toe en dan lopen ook de temperaturen weer op. Morgen buien, wolken en zon, en dan wordt het 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Welkom terug bij het programma In Gesprek met waar ik in deze aflevering praat met Hans van der Klis. Hij is als schrijver, redacteur, journalist en ghostwriter al decennia bezig. Bijna 30 jaar. Ja, ja. Ik vind het nog steeds leuk om inderdaad die gesprekken met de mensen aan te gaan en dan. Um... Nou ja, proberen achter de waarheid te komen... of een goed verhaal te krijgen. Ja, natuurlijk. Dat is het leukste wat er is. Ja, ja, ja. ja. ja de tijd van research is fantastisch. Ja. ja. Dus ik ben ook voor het boek wat ik nu heb geschreven... dat zal je zo wat te sprake brengen. We hebben in totaal vijf jaar research gedaan. Ja. Ik heb echt tijd van mijn leven gehad. Ja, ja, ja. ja, ja. Ook in coronatijd. Heerlijk zelf... Ploegen in archieven. Mensen bellen. Uh, vragen of er nog brieven zijn. Fantastisch. Ja, ja, ja. Nou ja, je begint over het uh, boek. Uh, de Rockefeller protégé. Um, hoe kwam het dat je. Uh, eigenlijk met, het gaat over Jan de Vroom. Laten we dat maar gelijk benoemen. Uh, hoe, hoe kwam je eigenlijk op, op zijn spoor? Ik, um, ik deed onderzoek. Voor de, ik geloof voor de schurkalender. En ik leerde van het bestaan van Luigi Kinetti. Dat was de importeur van Ferrari in de Verenigde Staten. En Kinetti heeft zelf een race team opgericht. Rond 1958. Dat heette NARD NORTH AMERICAN RACING TEAM. En als je dan dat. Uh, daar verder naar zoek, dan kom je al heel snel te weten dat hij financieel werd ondersteund door twee mannen. George Arons Jr., een rijke erfgenaam van een tabaksconcern, en Jan de Vroom. En daar staat er iets bij dat hij bevriend was met erfgenamen van John D. Rockefeller. En ik kende Jan de Vroom helemaal niet. Ik had nooit van hem gehoord, terwijl ik toch redelijk diep in de uh, geschiedenis van de Nederlandse autosport ben gedogen. Ja. En tot mijn verbazing was er heel weinig over hem bekend. En, uh, was, ook... was je sowieso verbaasd dat je een Nederlandse naam tegenkwam? Ja. ja, natuurlijk. Ja. En de meeste mensen in Nederland wisten... Veel... tot op dat moment ook heel weinig van hem. Hij had een paar belangrijke races gereden... in 1956, 1958... En er was eigenlijk in Nederland niemand die iets van hem afwist. Dus toen dacht ik, hier ben ik echt benieuwd naar. Hmm. Dit wil ik uitzo uitzoeken. Ja. En dat, nou, dat ben je ook gaan doen. Je, je bent de halve wereld over gereisd, geloof ik. Hè? Ja, New York, Parijs, Milaan, Zuid-Engeland. Zo, nou, zo kom je nog eens ergens voor je uh, oh, werk. Uh, ja, ja. <laughs> heel veel aan de telefoon gangen. Heel veel gemaild. Oh, ja, ja. Heel veel in archieven opgezocht... heel veel tijdschriften... uit Amerika laten overkomen. Het hmm. Italië. Ja, ja. En werken mensen graag mee eigenlijk... aan zo'n onderzoek? Ja. ja, de meeste wel. Hmm. Ja, er zijn een aantal mensen... die... Uh, uh, lieten weten... dat ze er niet aan mee willen werken. Eén, uh, omdat het... een te pijnlijke herinnering voor hem was... Een ander omdat ze, ik vermoed, niet graag met homoseksualiteit geassocieerd wilde worden. Oké. Okay. Um, voor de rest is iedereen altijd uh, heel behulpzaam. Ja. ja. Van de klis heet De Rockefeller protégé en gaat over Jan de Vroom. Met Hans praat ik verder over hem. Vooral dadelijk, Jan de Vroom uh, was een uh, homoseksueel. Ja. En kwam hij daar eigenlijk uh, daar ook openlijk vooruit? Want het, het was, uh, even kijken. Uh, um, ja, ik weet eigenlijk niet precies welke... Hij was in 1924 geboren, hè? Even uitmaken. Hij is in 1924 ja, geboren. Ja, ja, ja, ja. In 1975 vermoord. Dat ja. wil ik ook maar meteen vertellen. Ja. Hij woonde tussen 1953 en 1975 in Amerika. Het grootste deel van het jaar. In Amerika is natuurlijk de, de houding van veel mensen ten opzichte van homoseksualiteit niet... Heel uh, gemakkelijk. Hmm. En nog steeds niet, geloof ik. Hè. Nee, het wordt weer slechter. Uh, um, hij kwam er zeker op voor huis. Hoewel ik natuurlijk uh, niet echt uh, zicht heb op het dagelijks leven. Maar in de kringen waarin hij verkeerde. De hogere kringen, de eikere kringen, de jet daar was het zeker niet ongebruikelijk. En die werden ook meestal wel met rust gelaten. Als, als de politie achter uh, homo's aanging... dan waren het altijd uh, mensen die uh, verlegen gebrek aan geld... Uh, hun plezier zelf op straat moesten zoeken. Ja, precies. En, maar hoe kwam hij in die jet-set eigenlijk terecht? Dat is uh, omdat hij uh, in Parijs rond 1950, 1949... Uh, de Rockefeller-erfgenamen uh, leren kennen, Margaret Strong heet zij. Mm. Ik heb het boek, heb ik, ik, ik kan in één zin kan ik het boek samenvatten. Het is een beetje een ingewikkelde zin, maar het helpt wel. Het boek gaat over Jan de Vroom, een Nederlands-Indische jongen... die de gay best friend was van de favoriete kleindochter van John D. Rockefeller... ...en die met haar geld de meest fantastische dingen heeft ja, ja, ja, ja. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja. En onder die meest fantastische dingen... Uh, ...behoren een Ferrari-collectie... ...met een paar waanzinnig exclusieve auto's. Uh, zijn racecarrière hoort erbij. Import van... Heel bijzonder Italiaans design in Amerika hoort erbij. Uh, financiering van Broadway-producties begin jaren 70 hoort erbij. Zo. Um, hij heeft echt waanzinnige dingen gedaan. Maar het was inderdaad uh, niet zijn familiekapitaal waarmee hij dat deed. Even over die Rockefellers. Uh, ja. Kan je de luisteraar uitleggen wat voor familie was en is dat? Nou, Rockefeller... Uh, de beroemdste Rockefeller is Johnny Rockefeller... Um, een van de oprichters van Standard Oil. En dat is dus uh, van de SO-pompstations. Uh, die je ook nu nog steeds uh, in Nederland overal ziet. Oké. Okay. Um, er waren een aantal families die dat bedrijf samen hebben opgericht. Maar deze Rockefeller, die is later ook in uh, farmacie gegaan. En die uh, was onwaarschijnlijk rijk. Mm. Onwaarschijnlijk. En hij heeft. Uh, zijn kinderen heel veel nagelaten. Margaret was zijn kleindochter. Haar moeder was al overleden toen haar grootvader overleed. Mm. En omdat zij geen erfenis kreeg van haar moeder, of althans een relatief lage erfenis, heeft hij haar opgenomen is het testament voor toen hij zelf overleed. Dat was in 1936. En toen kreeg zij een bedrag en aandelen ter waarde van ongeveer 550 miljoen dollar. En dat, dat was Heel veel geld in die tijd. Ja, dat... ik heb het al omgerekend hoor. Het oh, okay. was destijds was het uh, ongeveer 25 miljoen dollar. Ja, ja. Dat kan je nu uh, keer 20 doen. Hoe is het boek uh, ontvangen eigenlijk? Uh, want het, het, uh, het, ik lees lovende reacties uh, op, uh, op internet. dit uh, uh, is uh, vlak voor de zomer, geloof ik, uh, van 25 uitgekomen. Ja. Uh, en men heeft er heel erg van genoten, begrijp ik. Ja, ja. ik krijg eigenlijk alleen maar positieve reacties. Ja. Ja. Um, ik krijg soms een mailtjes via de uitgeverij. Ik krijg uh, uitnodigingen om langs te komen bij uh, Ferrari Verzamelaars. Um, ik ben meegeweest met de Rode Kruisrally Rally uh, vorig weekend. Mm. Ook op uitnodiging door iemand die uh, het boek had gelezen en er waanzinnig enthousiast over was. Dus ja, ja, ja. mensen zijn uh, ongelooflijk aardig. Ja. Dat is grappig, zo'n reactie eigenlijk. Hè? Je schrijft een boek en dan komt het in de media en mensen uh, maken er kennis mee. En dan uiteindelijk uh, uh, krijg je een soort kettingreactie, lijkt wel. Ja. ja. ja. En ja, daar dat, dat doe je het natuurlijk ook voor. Dat er mensen zijn die. Uh... Die uh, met veel plezier het boek lezen en, ja. en ook uh, ontdekken wie nu eigenlijk deze Jan was. Ja, precies. Die, uh, die Ferrari, ik zag al op hetzelfde internet uh, jou staan bij een, een speciale Ferrari. Een, een, uh, ja, ik noem maar even een blauwe Ferrari. Dan weet je waarschijnlijk ja. wel over welke Ferrari ik heb. Ja. Want het waren toch wel hele bijzondere exemplaren. Ja. Van dit, dit was een Ferrari die Jan de Vroom uh, in 1955 heeft gekocht. 250 Europa GT. En nou ja, die is inmiddels uh, helemaal in concoursstaat uh, gerestaureerd. En uh, in handen gekomen van... Uh, iemand die ook meedeed aan deze Rode Kruis Rally. Ja, ja, ja. ja. Dus hij is weer terug in Nederland? Hier. Nee, die, uh, deze Nederlandse man die woont in Engeland. Oh, oké. Okay, okay. Hij uh, raadt ook op Engels kenteken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar hij is, ja prachtig. Dus ik wilde die auto heel graag zien. Ja. Het is natuurlijk leuk om dat te zien en te, je voor te stellen hoe, uh, hoe Jan erin heeft erop ja, gereden. Ja, ja. Uh, klopt het ook dat de, de Jan de vroom uh, Ferraris heeft gekocht, misschien wel doorverkocht aan bijvoorbeeld prins Bernhard en een, een prins uh, van België. Of, uh, nee. Heb ik dat mis? Uh... Ja, dat heb je een beetje mis. Oké. Okay, ja. Ja. Ja. Ja. Bernhard was natuurlijk ook uh, vriend van uh, de fabriek, zou ik maar zeggen, vriend van Enzo Ferrari. Dus die liet ook bepaalde auto's speciaal voor hem samenstellen. Je moet je voorstellen dat in de jaren 50 die auto's niet in serie werden gebouwd. Nee, maar. allemaal handwerk hè handwerk. Dus ja. uh, Bernard reed, uh, had altijd wel een Ferrari. Ja. Volgens mij zijn er ook boeken over geschreven. Maar een van de Ferraris die Jan heeft gekocht, 1957... die was uh, gebouwd naar het voorbeeld van een van de Ferraris die Bernard had. Ja. Sometimes is now. Everybody finds somebody someplace. There's no, no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying, find someplace. Charm. Then every minute Every hour Every boy Society, in Boy in in Vijf jaar onderzoek doen lijkt me niet niks. Daarom de volgende vraag. Heb je het, het gevoel dat je na vijf jaar research. Um, nou ja, dat het een soort soortement van familielid van je wordt. Ja, natuurlijk. Ja, dat dat hm. schrijft soms. Uh, sommige recensenten schrijven dat ook. Dat je dan Je ziet dat uh, iemand. Uh, sympathie heeft voor zijn onderwerp. Ja, ja. En dat gebeurt bijna automatisch. Hm. Uh, maar dat wil niet zeggen. Ik weet niet of je het boek wel uit hebt, maar. Het wil niet zeggen dat je geen oog hebt voor de slechte kanten van iemand. Nee. Jan was natuurlijk ook een, een beetje een rare profiteur die uh, met andermans geld uh, liep. Te, te zwaaien. Ja, maar goed, diegene liet het ook toe ja, natuurlijk. Hij he? kon heel stekelig zijn. Precies, diegene mm. liet het wel toe. Ja. Het kon, hij kon ook stekelig en vervelend zijn. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. En, maar waar haal je dat dan uit? Dat hij. Uh... Dat, dat zie je in brieven, dat zie je in, in interviews die mm. ik uh, heb gedaan met sommige mensen. Ja, ja. Okay. ja het scheelt natuurlijk dat er misschien toch nog wel het een en het ander uh, aan de getuigen leeft. Uh. Ja, op het nippertje. Ja, ja op het nippertje. <laughs> ja, hij is natuurlijk zelf... Uh, ja, dat is inderdaad zo. Uh, ja. Om het leven gebracht in 1975. Ja. Veel mensen uit zijn kringen, ik bedoel, hij, hij verkeerde natuurlijk in de later jaren van zijn leven. Echt in de gay scene in, uh, in New York, Palm Beach. Con, en daar zijn door de AIDS-epidemie natuurlijk ongelooflijk veel mensen ja. overleden. Ja, ja. Oh ja. Maar ja, het ook wel... Ja, de, er, er, er zijn nog mensen die hem hebben gekend die nog leven. Ja. die zijn bijna zonder uitzondering wel boven de zeventig. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ik ben ook naar New York gegaan, omdat ik de dochter van de Rockefeller erfgenamen uh, wilde spreken. Hmm. Ik heb toen eerst heb ik wat onderzoek gedaan. En ik wilde natuurlijk goed beslaagd ten ijs komen. Het is, ze was een beeldhouster. Uh, een leuke vrouw, had ik gezien op internet. Bijzondere vrouw. Ze was al in de negentig, maar ze leefde nog. Maar je kan niet zomaar onvoorbereid na, naar zo iemand toe gaan. of zo iemand mailen. Ik, op een gegeven moment had ik het gevoel van... Nee, ik weet voldoende. Ja. Dus heb ik haar gemaild. Ik dacht, ik krijg antwoord van een assistent. Of, uh, maar ik kreeg gewoon direct antwoord van haarzelf. Mm. En ze zei, nou, natuurlijk heb ik Jan de Vroom gekend. Die is natuurlijk uh, de gay best friend van haar moeder. Ze mm. Zei, maar ik ga niet over de telefoon praten met hem... Ik ga ook niet over hem e-mailen. Maar als je in de buurt bent... Uh, kom vooral langs. Oké. Okay. Dus toen zei ik... oké, okay, ik boek een ticket. En dat was midden in corona. Dus ik heb het één keer uitgesteld. Maar ik ben toen in maart 22... ben ik naar New York gevlogen. En uh, mocht ik meteen langskomen. Het was een schitterend appartement... aan het Center Park. Mm. Naast het Museum of Science. En uh, daar werd ik echt... Enorme hartelijk ontvangen. Mm. En hebben we de hele middag uh, met een glas uh, wijn en, uh, en wat lekker olijf hebben we zitten praten. Over ja. die merkwaardige relatie tussen haar moeder en uh, Jan de Vroom. Het ja, ja, ja, ja. was een heel bijzondere ontmoeting. En ik was op tijd gelukkig een jaar later is overleden.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 Here and there are traces of the can. <laughs>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 in the car like, yeah, yeah. where is the boy who looks after the sheep is under the haystack with little bobby Bye, yeah, yeah. uh-huh I'll it and torn, It wasn't a spider who shot down beside it was little boy blew it by down Uh-huh De Rockefeller-protégé van Hans van der Klis werd in 1975 in New York vermoord lijkt me niet niks als je dat te weten komt. Het was geen schok dat je vernam dat Jan de Vroom was vermoord? Um... Nee, want als je, als je begint met... Uh, toen ik begon met mijn onderzoek naar Jan de Vroom... kwam ik op internet een paar dingen tegen. Um, het eerste was een artikel uit 1987 uit Vanity Fair... waarin hij wordt afgeschilderd als een, als een beetje lowlife profiteur. ja. Yeah. Uh, en het tweede, wat je heel snel vindt, uh, naast al die vermeldingen over dat race team van Luigi Kinetti, uh, zijn de rechtbankdocumenten over uh, de rechtszaken die zijn gevolgd op de moord. Oké, okay, dus, dus je weet de heel snel wat er is gebeurd. Ja, ja, ja, ja. ja. Er zijn maar, ook mensen voor veroordeeld. Ja, okay. ja vier man. Vier man, zo, ja. dat is niet gering. Nou, ik neem aan dat dat hele verhaal... dat gaan we nu niet behandelen natuurlijk... want het zou de het zonde van het boek... dat moet je natuurlijk zelf lezen. Wat ik me nog af zat te vragen, Hans... Die, uh, het is een boek... en dat is natuurlijk heel mooi... maar uh, waarom geen e book uh, mijn uitgever doet weinig in e-books. Okay. We hebben het er eigenlijk niet over gehad. Um, ik denk ook dat dit boek zo mooi is. Het is prachtig uitgeven. Schitterende illustraties. Ontzettend mooie omslag. Dat komt ook niet heel goed uit als e-book. Nee, nee, nee, nee. Ik weet dat je daardoor een paar lezers mist. Ja. Uh, want een, een behoorlijk aantal mensen leest inmiddels e-books... Maar die moeten maar een uitzondering maken. <laughs> ja, ja, ja, zo is dat. Zo is dat. Ja, ja. Je kan het altijd nog onder een tafelpoot leggen als je tafel... Nou ja, of, nou, nou doe je jezelf toch tekort. Te uh, dat... je, je geeft lezingen uh, naar aanleiding van dit boek. Uh, dat, dat vind je leuk om voor, voor het publiek te staan. Ja, maar ik doe het natuurlijk vooral voor de promotie voor het boek. Ja, ja, ja. Maar ja, ik kan me zo voorstellen dat een, een boek schrijven en research doen... lijkt me een vrij ingetogen proces. Ja. En, en dan, ja. en dan wordt het gedrukt, maar dan moet je naar buiten treden... want anders weet niemand het, dat je dat boek hebt geschreven. Nee. Nee, ik vind het leuk om te doen en ik ben niet bang om ergens te gaan staan. Nee, nee. En ik heb een, uh, een soort lezing inderdaad in elkaar gedraaid... die ik al naar gelang het publiek uh, kan aanpassen. Oké. Okay. Ik heb het nu een paar keer gedaan. Er zit wat uh, bewegend beeld uh, bij. Er zit wat uitleg bij wat voor wereld hij leefde. Er zitten wat racebeelden bij. Ja. Dus als ik voor Ferrari liefhebbers sta, dan heb ik een ander type lezing dan als ik in een gewone boekhandel sta. Ja. is over zijn boek De Rockefeller-Protégé. Ik heb het nog even over de ontvangst van het boek door de gay-wereld. En de gay-wereld heb ik begrepen, heeft ook interesse. Nou, dat hoop ik, maar dat is nog niet echt losgekomen. Maar um, ik weet dat er een recensie is geplaatst in een geheim genootschap uh, die ook niet uh, op internet uh, terug te vinden is. Wow. Um, dus is een genootschap van letterenliefhebbers, liefhebbers gay letteren liefhebbers en dan komt er binnenkort een recensie op gaynews.nl wanneer precies weet ik niet hm. Maar dit moet echt de, de komende week, anderhalve week gebeuren. Ja, ja. Nou, je bent er maar druk mee. Dus, dus ja. je, je, je, je komt eigenlijk aan een nieuw project die haast niet toe, denk ik. Nee, maar dat hoeft ook niet. En ik hm. moet nu ook eerst wat geld gaan verdienen. Ja, ja, ja. ja. Want dit, ik heb hier enorm veel tijd en geld in geïnvesteerd. Hm. Dus en dat, uh, ja, ik moet ook af en toe wat geld verdienen om... Uh, om rekeningen te kunnen betalen. Ja, zo werkt dat. dat is in de, iedereen weet je te vinden als het om geld gaat. Dat is met name de overheid. Dus heb je al een, een, een nieuw project... wat je met ons kan delen en wil delen? Nee, nog niet echt. Oké. Okay. Nee. Er zijn wel een aantal coureurs nog... waarvan ik denk dat die zouden best een biografie mogen hebben. Oh, wat denk je daar? Welke um, namen? Erik Verkade. Maar daar is al over geschreven, Ooit in een bulletin... van uh, liefhebbers... van klassieke auto's. Uh, bijzonder verhaal. Zoon van de... beroemde regisseur... Eduard Verkade. Hm. Uh, maar ik, ik, ik weet niet... of daar voldoende materiaal over is. En... In de jaren dertig heeft Nederland ook een paar coureurs gehad... die een uh, interessant levensverhaal hebben. Maar het is gewoon moeilijk vooraf vast te stellen... of dat voldoende is. Ja, ja. En of het interessant genoeg is. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat, wat, je, ja, dat je research doet en erachter komt van... ja, hier kan ik eigenlijk niks mee. Ja, want ik vind ook een biografie alleen over een coureur... en zijn auto's en de, de races die hij heeft gereden... vind ik ook... Uh, persoonlijk te mager. Hm. Het, moet, het, het moet meer zijn. Net zoals... Ik kan me herinneren uit de, de tijd van... Uh, dat wij op het circuit liepen... Uh, dat er behoorlijk wat zwart geld uh, ja. rondging. Ja. Is, ja. is dat dan zoiets wat je dan later... Uh, kan gebruiken als je bijvoorbeeld over die coureur zou schrijven? Nou, geen idee. Ik weet niet of die mensen interessant genoeg zijn. Ik bedoel, je had natuurlijk Charles Z. Er is toen een boek afgeschreven door oh ja? oh. Marjan Huske van uh, Vrij Nederland. Want het ging meer over zijn misdaadcarrière. Oh. En dan zag je dat inderdaad als dan uh, de autoraces te sprake kwamen... dat het allemaal net een zat... En, dat ze net niet helemaal begrepen waar ze het over had... en dat geeft dan ook niet een fantastisch uh, beeld. Ja, ja. Um, ik weet niet of dat interessant is. Hmm. Nee. Dit, dit was waarschijnlijk het interessantste boek... wat je over hem had kunnen maken. Ja, ja, ja. Jammer dat het dan net... Een... bepaalde punten de plank mislaat. Ja, hmm. niet erg. Nee, nee. Maar ja, goed, het ligt ook altijd dat gevoelig. Hè? Dat, ja. uh, dat uh, de... overigens zwart geld... Dat was ruim vol voor handen he, in ja. die nationale autosporten. Ja. Ja. Ja. ja, we hebben wel gelachen toen. <laughs> <Met> het, <laughs> dat weer ja. wel. Ja, ja, het, ja het, natuurlijk, die, die een merkwaardige figuur die uh, grenswisselkantoren uh, enorm heeft opgelicht. Dat heeft de Telegraaf destijds uh, overgeschreven of onthuld, dat weet ik niet precies. Dat is een jongen met een dubbele leven die. Zowel de hoofdinkoop was bij grenswisselkantoren, als een heel race Ja. En er waren er nog wel een paar, maar die. Ja. Niet interessant genoeg, vind ik, om, om biografieën aan te wijden. Je zou wel een boek maken over, inderdaad. wat er allemaal aan zwart geld rondging in die tijd. Ja. En, en hoe dat de, misschien... de, de, de Nederlandse raceport heeft gered. Ja, dat zou misschien dat dat het ook wel moet goed kunnen. zijn als er nu weer wat meer... zwart geld heeft <laughs> gekomen. Ja, ja. dat, dat er weer iets meer aandacht komt... voor de Nederlandse raceklasse. Ja. Want ja, tegenwoordig... er wordt nog wel uh, genoeg gereisd natuurlijk. Er zijn diverse... autosportclubs, met name de historische... autosportclubs. En... Zou, zou daar misschien het zwarte geld naartoe gaan? Ik heb geen idee. Nou hmm. oh, ja, goed. Nee. Ja, het is een beetje speculeren. Goed, Hans. Um, dankjewel. Nog veel succes met, uh, met alle presentaties uh, voor dit boek. En, uh, nou, we kijken uit naar het volgende natuurlijk. Uh, dus uh, dankjewel voor je komst naar de studio. Graag ja, gedaan. Dankjewel. I believe the children are the future. Teach them well the and let them lead. Everybody's searching for a hero People need over zijn nieuwe boek, De Rockefeller Protégé. Ik ben Benno Veugen en ik spreek je graag een volgende keer. Dag. Sang a good song. I heard she had a style, and so I. Came